Een van de belangrijkste twistpunten is een onlangs geratificeerd vrijhandelsverdrag met Amerika. De oppositie is het niet eens met de overeenkomst en wil er opnieuw met de Amerikanen over onderhandelen. In de eredivisie heeft NEC NSC afgelopen avond de uitwedstrijd in Rotterdam tegen Excelsior met 2-0 gewonnen. De eerste doelpunt viel in de extra tijd van de eerste helft via een penalty die werd benut door Lasse Schöne. In de 85ste minuut maakte Christian Vados er 2-0 van.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 Goedenacht, welkom bij het tweede uur van Casaluna. Waar ik eigenlijk hele wilde plannen voor had. Als ik heel eerlijk ben, dacht ik... we hebben het eerste uur gehad over geluidsoverlast... en hoe vervelend dat kan zijn. De kracht van geluid, de macht die geluid kan hebben. Toen dacht ik, het meest spannende zou natuurlijk zijn... om aan u te vragen om op dit nachtelijke tijdstip... zoveel mogelijk herrie te gaan maken en zoveel mogelijk geluid te produceren. Maar ja, aan de andere kant wil ik ook niet op mijn geweten hebben... dat er allerlei buren, ruzies en rellen gaan ontstaan. Dus gaan we het anders doen. We gaan het wel hebben over geluid, dan geluid waar u gek van kunt worden, maar ook geluid waar u heel blij van kunt worden. Als u vorige uur heeft geluisterd, dan euh, nou ja, kan ik me voorstellen dat er mensen zaten te luisteren die denken, oh, dat verhaal over die geluidsoverlast door mijn buren of door de snelweg om de hoek of door honden die s'nachts maar door blijven blaffen of vliegtuigen die over blijven vliegen, dat is zeer herkenbaar voor mij. Dan kunt u de telefoon pakken 0800 1121, dus 0800 1121, omdat er wanneer u last heeft gehad van die geluidsoverlast... en ook wat u eraan heeft gedaan, of u er iets tegen kon doen. Als uw buren nou op dit moment nog keiharde muziek aan het draaien zijn... om drie minuten over één, een flinke ruzie aan het maken zijn... of misschien bezig zijn met een zeer luidruchtige vrijpartij... dan kunt u natuurlijk ook de telefoon pakken... en ons op dit moment bellen om mee te laten genieten. 0800-1121. Dat vinden we nog leuker. Maar zoals ook met uh, hoogleraar Pieter Jan Stallen al bespraak in het eerste uur... geluid kan ook heel aangenaam zijn. Van welke klanken of geluiden wordt u nou heel blij of heel rustig... en kunt u ons daarvan mee laten genieten? Misschien is het iets in huis waarvan u zegt... Nou, als ik me even op mijn gemak wil voelen, dan zet ik dat op... of luister ik naar dat geluid. Of we hebben nu s'nachts uh, vanuit het bos een uil... En als ik ga slapen, dat is echt heel grappig, dan hoor ik die uil zo continu heel zachtjes op de achtergrond uh, ja, van zich laten horen. En dat is echt een fascinerend geluid, waar je heel rustig van wordt en dat ik dan zo langzaam in slaap val. Dus er zijn ook geluiden waar u gelukkig van kunt worden, waar u blij van kunt worden. Ook dan kunt u bellen 0800 1121. Dus het liefst niet alleen verhalen, maar ook gewoon de geluiden erbij als u ons daarvan mee kunt laten genieten. Als u wilt mailen, kan dat uiteraard ook kazaluna.ncrv.nl. zeer prettige geluiden om naar te luisteren. Triggerfinger Finger met I Follow Rivers. We hebben het over geluiden die heel prettig zijn... en geluiden die zijn om gek van te worden... En dan kom je al snel op geluidsoverlast van buren of de omgeving... of het vliegveld om de hoek op het treinstation. Of overlast van mensen die uh, s'nachts uh, midden op straat staan te bleren en staan te gillen. Daar kunt u over bellen, 0800-1121. Maar ook als u juist uh, ons uh, geluid wil laten horen waar u heel vrolijk van wordt... waar u uh, heel blij van wordt, dan uh, kan dat ook. Mocht het nou zijn dat het geluid in uw radio niet geheel scherp en helder tot u komt... dan zou dat ook kunnen kloppen. We kregen al een mailtje daarover van meneer Boeren, die zegt... Ja, ik ontvang hem uh, niet stereo. Er zijn op dit moment werkzaamheden aan zendmasten aan de gang. Dus vandaar dat het zou kunnen zijn dat uh, de ontvangst niet optimaal is... of af en toe heel even wegvalt. Dat heeft dus niks met uw radio te maken, maar met die werkzaamheden. En uh, ik ga ervan uit dat het niet al te lang gaat duren. Maar dan uh, weet u in ieder geval, als er wat ruis op de zender is... dat het niet aan u zelf ligt. Meneer De Boer, goedenacht. Ja, goedenacht. De Boer uit Leeuwarden, hè? Kijk eens aan. Goed, uh, wij komen luid en duidelijk door bij u, neem ik aan. Anders had u niet gebeld. Ja, ja precies. ik heb even in een andere kamer gezet. De radio speelt door, maar ik ben even in een andere kamer gezet om uh, storingen te voorkomen. Heel goed. Is het fijn uh, geluid of minder prettig geluid waar u over belt? Nou, eigenlijk, ik heb er twee voorbeelden wat ik even doorgegeven. Ja. Van ontstorende geluid die ik meegemaakt heb. En even hoe ik het aangepakt heb. Vertel. Uh, een aantal jaren geleden had ik hier een buurvrouw naast me wonen. Die, die, uh, die werkte overdag. En die had een klein hondje, een Jack Russell. Dat zijn van die zenuwachtige beestjes. Die uh, liet ze overdag ik ken gewoon uit. Ja. En die keft dan de hele dag door. En die hebben ook echt zo'n heel hoog, irritant gekeft. Een heel onaangenaam pleitje dat. <laughs> ja, vreselijk. Keft, ja. keft, keft. Kef, kef. En die liep de hele dag door, door het huis heen te keffen. En de... Op een gegeven moment heb ik de, de buurvrouw daarop aangesproken. Ja, ze zei: daar kan ik weinig gaan doen. Nou, toen ben ik nog een stap verder gegaan. Toen ben ik naar de politie gegaan. En er schijnt bij de politie een bepaalde afdeling te zijn die ze bezig had met overlast door huisdieren. Oké. Okay. En uh, ik woon in Leeuwarden. En uh, die politie die, die is erheen gegaan. En die heeft dat. Uh, heeft ze gewaarschuwd. Of de, de, de overlast moet of de hondenweg. weg. Want wat doen zij dan? Gaan ze dan wel eerst zelf ook luisteren hoe dat zit? Ja, ze gaan eerst zelf luisteren, ja. En ze hebben inderdaad kunnen luisteren dat van buiten van Nou, raak dus konden ze die hond horen blaffen. Oké. Okay. die blaffen, ke keffen. Ja, het is keffen. Ja, het is een hoog geluid, hè? Ja. Ja, ja. En toen? Dat is op die afgelost. Afge die hond is later verdwenen. Oh, ze... de, die mevrouw heeft de hond weggedaan? Ja, die moest, die moest weg gewoon. Oh, oké. Okay. Ja, of ze moesten zelf een andere oplossing verzinnen dat, uh, dat die wat rustiger werd. Ja, ze heeft. Ik heb de hond al een aantal keren mee naar het werk genomen, maar op een gegeven moment was het afgelopen. Daar werden ze ook niet heel vrolijk van waarschijnlijk, op het werk? Nee. Nee, nee dat zou zo niet uh, kunnen. Ja. ja, het is moeilijk natuurlijk met, met uh, als je aan de andere kant, als je natuurlijk overdag aan het werk bent, ja, dan weet je ook niet dat je hond zoveel herrie maakt. Nee, dat weet ze niet. Nee. Ja, ze kan wel een beetje inschatten van Jack Russell zijn er volgens mij wel bekend omdat ze dus niet graag alleen zitten. Ja. Dat ze dan uh, gaan keffen. omdat onrustige beestjes zijn. Ja. Maar goed, dus dat is ja. met behulp van de politie is dat uh, in ieder geval een goed eind gekomen. Ja, er ja, ja. is een speciale politie. Daarom geef ik die tip even door. Ja. Als er mensen, andere mensen er laf van hebben, die kunnen bij dat via de politie dat, uh, ook, ook opbossen. Ja, het zijn niet onze dierenvrienden van de animal cops, maar gewoon een aparte afdeling is dat. Een speciale afdeling bij de politie, ja. ja. En dat andere, ja. u had twee verhalen, zei u. Ja, nou die, die buurvrouw is inmiddels verhuisd, een aantal jaren geleden alweer. En er zijn nieuwe buren gekomen. Ja. En die hadden... Een pakketvloer gelegd. Ja. En dat is natuurlijk wel lastig. Maar die vrouw had er gewoon om daar met naaldhakjes overheen te gaan lopen. Mm -hmm. De hele dag. En dat is ook geen prettig geluid, want nee. dat kon ik wel goed horen. Dus daar ben ik ingestapt en heb haar op geweest. Ik zei: Als je thuis bent, doe dan een die aan of iets anders, maar ja. doe die naaldhakjes in ieder geval uit. Nou, daar had ze wel begrip voor, heeft ze ook gedaan. Ja. Maar dat is volgens mij wat, uh, dat hadden we in het eerste uur natuurlijk over die sociale uh, exponent, zeg maar. Dat het ook kan helpen als je natuurlijk zelf gewoon naar iemand toestapt. En de ene keer werkt het wel. Nou, nu heeft hij voorbeelden na en de andere keer niet. Maar ja. mensen zijn zich er zelf misschien ook niet altijd bewust van natuurlijk dat ze, dat ze herrie maken. Ik had ook hoor, waar wow. ik vroeger heb gewoond, dat, uh, dat wij hadden een stenen vloer en stenen plavuizen. Ja, daar was het ook gewoon altijd op sloffen lopen Omdat je ja. weet van anders hebben de buren er echt veel last van. Ja, dat kun, dat kun, dat kun je toch wel nagaan. Als je ja. daar met naaldvlakken over een pakketvloer gaat lopen, dat dat overlast gaat geven op ja. de kuren. Ja. Maar, maar die wonen naast u, u of boven u dan? Wat zegt u? Naast u of boven u? Waar wonen die dan? Nee, naast mij. Oké. Okay. Het is op zich wel een hele solide woning hoor. Het is een hele stevige woning met dikke muren. Maar ja, dat geluid via het pakketvloer wordt al waarschijnlijk doorgegeven. Mm. En dat, dat was wel irritant. Ja. Nou, gelukkig beide opgelost. Dank u wel voor het nee. bellen, meneer de Boer. Ja, oké. Okay, een dag. fijne nacht. Dag. We hebben ook een mailtje gekregen van Johan Jans. Die schrijft, als ik in mijn caravan lig en zo vlak voor het slapen gaan dan gaat het regenen. Dat klinkt echt fantastisch. Dat is een prettig geluid. Ja, dat vind ik ook. Als je in je bed ligt en je hoort echt... Uh, of op, ook op het raam krijgt het tikken van die regen. Of als je in een tent ligt op de camping en jij ligt lekker droog... en het valt mijn bakken uit de hemel... dan kan regen een heel fijn geluid zijn. Als je er doorheen loopt, dan... Uh, Net wat minder af en toe. Geluiden waar u blij van wordt en waar u gek van wordt hebben we het over. 0800 1121 is ons telefoonnummer. Henk Melgers heeft ook gebeld. Goeiedag. Goeiedag. Met Henk Melgers. Hallo. Ja, ik heb twee verhalen. Eén van een, uh, een naar geluid en één van een mooi geluid. Kijk, het is mooi in balans. Laten we beginnen ja. met het nare. Het nare geluid. Nou, 35 jaar geleden woonde ik in Barneveld op een corridor flat, Twee etages. Er is dus een gang in het midden en mijn woning die zat aan de achterkant van het gebouw ja. en daar lag een uh, grote weide en daar liepen schapen in. Ja. En op een gegeven moment ontdekte ik toen ik op bed lag dat uh, een van die eigenaren of de kinderen daarvan, ja je zit je jezelf te verbeelden wie hoe dat ontstaat, maar dat maakt doet er niet veel toe. Maar die had verzonnen om de schapen een bel om te binden. <laughs> Dus die zaten dus heel luid onder mijn raam te bellen. Nee. En ik zat me er geweldig over te ergeren en op te winden en irritatie erover. En denk ik van ja, wat zit ik me nou eigenlijk druk te maken? Je kan me nou wel gaan druk maken en allerlei plannen gaan ramen om te gaan doen. Maar er wonen hier veel meer mensen die hier de hele dag wonen. Want er zaten veel senioren wonen daar en ik was wat nee. jongere wonen daar op de eerste etage. En ik denk van nou, die zullen allemaal wel een centje afgeven van dat dat eigenlijk anders moet. Dat dat niet kan. En toen denk ik van nou, laat ik het dan maar van me afzetten. En toen ben ik uh, toch rustig in slaap gevallen. Maar het grappige van het verhaal is. Toen ik het eenmaal van me afgezet had. kon ik later niet meer nagaan. wanneer die, dat schaap, dat bel. wanneer die verdwenen is. Dus ik heb me al die dagen het, gewoon het, de stress van me afgezet. Maar Hoe doe je dat dan? Gegeven. Want dat, dat is natuurlijk ideaal. Dat, je, dat ja. zou iedereen denk ik wel willen als hij ergens gek van wordt qua geluid. Je lost dat wel op, want dat zal zeker gebeuren. En dat is ook gebeurd. En, en, en dan toen... komt er een moment dat je het eigenlijk gewoon niet meer hoort? Ja, dan komt er eigenlijk een moment dat je er eigenlijk niet meer aan ergert... en dat je denkt van nou ja, het, het komt wel goed. Ja, gek is dat. Heel gek. Ja. Nou, het positieve verhaal, dat is een keer in, de, in Frankrijk gebeurd met vakantie... op een huis wat heel afgelegen lag... En bovendien was het in, geloof ik, in april. Dus ik was daar op mijn eentje helemaal. En uh, ja, midden in de natuur. En uh, toen werd ik wakker van een nachtegaal. En die heeft me uit de slaap gehouden. Maar die nachtegaal, die zat praktisch onder mijn raam. Ja. En die geeft hier, geloof ik, zes uur lang aan één stuk door zitten zingen. Echt waar? En een nachtegaal, dat is zo'n wondermooi geluid. Ik wist het vroeger ook niet, maar ik heb het toen die hele nacht zes uur achter elkaar min of meer gehoord. Het, het, is, het, is het, het is echt heel zangerig, geloof ik, hè? Hele warme herinneringen aan heb. Geweldig, zeg. Ja. Maar dat is het verschil dat je dan inderdaad, als je er niet van houdt, dan kan je er dus alleen maar boos om worden. Ik wil slapen, ja. ik wil slapen, ja, het lukt precies. niet. En nu bent er gewoon van gaan genieten. En toen ben ik er van gaan genieten en toen heb ik er eigenlijk een hele mooie herinneringen over gehad. Hey, jammer, als u, nou, als u dat nou had kunnen opnemen, dan hadden we kunnen meegenieten ja, daarvan. Ja, dat had ik niks bij me. Ik had zelfs geen radio bij me, was ik vergeten zelfs. Geweldig. Ik zat daar echt helemaal stil. En, uh, maar het was, ja, het was wonderbaarlijk mooi. Ja, diezelfde dagen heb ik toen ook, toen ook een links gezien. Dat is ook wel heel bijzonder. je? oh ja. Op een, uh, ja, op, die ging het gebouw in. Op een, uh, nou, ik zeg een 60 meter afstand zag ik hem het gebouw in kruipen. En zo links herken je omdat het een grotere poes is, dan maar een kat, maar dan wat pluimpjes aan de orde. Oké, okay. en ja, dat je kon je van die afstand kon u dat bijzonder. wel zien. Extreem bijzonder. Ja. Ik maar weet kan... van uh, qua nachtegaal trouwens, dat hoorde ik laatst van uh, een kennis van mij. Dat in Venendaal bij het station, treinstation Venendaal de klomp, daar ja? schijnt ook een nachtegaal uh, te zitten. Oh, die s'avonds avonds en s'nachts uh, van zich laat horen. Ja, geweldig. Hè? Ja, ja, nou ja, goed. Ik ken natuurlijk ook de herinnering van vroeger, ja, van dat ik jong was, en er was een, uh, be, ook een vrij een vrij mooi gebied met, met bomen en dergelijke, dat je smorgens vroeg en nou vooral als het mooi weer is, dat je dus smorgens alle vogels hoort, uh, hoort zingen ja. en dat hele ja, dat had je in, in de buurt van Haarlem had je dan ook douw trappen, het was dan heel smorgens vroeg stond je dan op en zo om vier uur weet ik veel en dan ging je wandelen en dat was ook, ja, dat is ook iets heel moois, ja. als je smorgens alle vogels en alle varianten dat onder je ramen vlak in de buurt wordt tegen elkaar opzingen. Dat is prachtig. Weet je wat grappig is? Wij, uh, ik kom dus oorspronkelijk uit de stad. En dan ben je natuurlijk gewend bij je flatten... om alleen maar auto's en vakverkeer ja. en fietsers en uitgaansdingen te horen. En wij zijn nu uh, verhuisd naar een dorp. En in het begin werd ik dus wakker van de vogeltjes... Die dus om zes uur s ochtends al aan het zingen en aan het fluiten waren. En dan had ik echt ja, ja, ja. zoiets van, ah! Ja, maar in het begin vond ik dat heel irritant. Ik denk, ik wil gewoon ja. nog een paar uur slapen. <laughs> maar dat is gewoon omdat je er echt niet aan gewend bent. Ja. En nu vind ik het heerlijk. Is het echt een heel prettig rustgevend geluid. Ja. Dat je denkt, ja. oh ja, de dag begint weer. Ja, mooi. Als het horen van een uil s'nachts, wat meestal in een zit. Ja, ik vind het een prachtig Ja, het is erg mooi. Ja, ja. Nou, kijk. Mooie verhalen. Ja, Dank u wel, meneer Melgers. Een fijne avond en uh, succes met het programma. Bedankt. Heel leuk. We gaan ja. naar andere vormen van geluid luisteren. Uh, meneer Griesen, die heeft ook gebeld. Goeienacht. Ja, goeienacht. Die komen ja. op de vliegtuigen, geloof ik, hè? Ja, ja, ja, ja. ja. Met, uh, zit meneer die stallen daar nog? Nee, nu, die is net naar huis toe. ja. Ja. Nou ja. Ja, ja, die heb ik ook meegemaakt. Maar uh, nee... Uh, ik bel eigenlijk. Ik uh, lag te pitten straks en ik werd wat wakker door de, nou, de radio nog aanstaan. Ja. Dus het jammer dat ik niet hoorde. Ik zal het wel terugluisteren. En ik heb ook geen, uh, geen uh, videoband. Uh, die ik snel kon pakken om even wat lawaai te laten horen. Maar, Van die vliegtuigen? Ja, maar uh, wat mij persoonlijk... Kijk, ik heb in Amsterdam Noord gewoond. Mm -hmm. en daar heb ik 26 jaar gewoond. En de laatste 10 jaar met grote ellende. En toen ben ik in 1998 verhuisd. Nou, zo ben ik er echt ingerold in de Schipholwerkgroep Amsterdam Buitenvelden. Maar uh, mij eigenlijk één woord wat mij enorm dwars zit... Uh, althans de consequenties ervan. Enorme brutaliteit. En de manipulatieve zaken die er plaatsvinden in dat Alders-dossier. Dat is uh, Want u moet even wat achtergrondinformatie. De Alders-werkgroep moet een oplossing zoeken voor het conflict. Hè, over de geluidsoverlast de oude, bij Schiphol. De oude uh, commissaris van de Koningin. Hans, Hans Alders, Alders, ja. Uh, nou, die heeft dus. Carla uh, Paes destijds. Uh, aangesteld om dat hier in de regio te gaan oplossen. Nou. Uh, elke constructieve bijdrage is natuurlijk uh, niet gek, maar ja, dan hoeft natuurlijk het Rijk zich uh, daar niet zoveel zorgen over te maken als we dus... Moeten groeien, dan gaat het over de BV Nederland. Ja. En als het over Lawaai, heeft, dan mag de regio dat oplossen. En dat blijft een spanningsveld. Ik ben ooit bij een werkgroep of mijn bijeenkomst geweest, inderdaad, waar de bewoners konden klagen en ook met de luchtverkeersleiding Nederland de ja. vliegleiders in, in discussie gingen. Dat ging er heftig aan toe. Dus. Nou, ik moet u zeggen dat er komt, alles komt eerder hier naartoe. Maar ik moet u zeggen, de, de rotsmoesten waar dus. Uh, nou, dat basorgaan waar mensen kunnen bellen, dat doe ik zelf niet zoveel. Maar ik heb hier tientallen berichten op mijn pv staan. En niet z'n de eerste, beste ingenieurs, noem maar op, juristen. Die, uh, ja, ze worden gewoon met een kluis in de riet gestuurd. En uh, moeten zeggen, ja, er staat, uh, er staat wind op het ogenblik. Nou, we hebben foto's, of er is slecht weer. Foto's met het mooiste weer van de wereld. En windstil volgens de meteodienst. En men start daar rustig van die buiten van nou, ja. de baan. Nou, dat is nota bene de laagste preferentie. Men heeft vorig jaar een experiment gevlogen met een nieuw stelsel. En daarmee, dat betekent dat we dus de laatste 35 handhavingspunten uh, kwijtraken. Dat waren er ooit 500. Nou, uh, een kind kan natuurlijk uh, begrijpen dat als je die handhavingspunten niet meer hebt. Uh, dan valt er ook niets meer te handhaven. Nee, maar uh, nee. de, hoe zit het met die. Er zijn wettelijke grenzen. Ja, en dan ja. hebben we het wel over. Uh, het vorige uur hadden we het natuurlijk over. Je hebt de sociale component en de decibelle co component, zo gezegd. Ja, welke component? Nou, je hebt een hoop. We hadden het in het eerste uur erover met, uh, met Stallen. Dat je natuurlijk ook een sociale component hebt. Als mensen het idee hebben, er gebeurt iets aan. En dat, dat gebeurt ook, dan is het minder snel storend. Nou, kijk, ik heb uh, best wel wat waardering voor stallen, maar dat is natuurlijk uh, geklets allemaal. Nou, nee, dat is gewoon een bewezen een psychologisch effect. Ja, maar, maar daarnaast heb je natuurlijk gewoon de wettelijke regels van overschrijding van de geluidsnormen al ja, of niet. Nou, ten eerste zijn die, uh, zijn die er nu niet meer. Hè? Ik bedoel, het oude systeem nee. draait nog op de achtergrond mee. Maar eh, gedurende het experiment heeft men ook de mogelijkheid ingebouwd om die handhavingspunten tijdelijk te overschrijden. Dus als het gaat slagen, dan zijn we die 35 handhavingspunten ook kwijt. Ja. Maar kijk, als men dus, je kan zeggen van nou, eh, Stalle die zegt van ja, er zijn, er zijn dus niet akoestische variabelen. Nou, ik moet u dus zeggen, de mensen hier die zijn wit heet als je dat tegen ze zegt. Want het is toch echt wel dat keihard de lawaai was gek van worden. En eh, kijk, bij mij werkt het zo, omdat je er al zo lang mee bezig bent. En dat is ook wetenschappelijk aangetoond door de TU Delftman-huis, eh, die dus een, uh, gepromoveerd is met de titel 20 jaar manipulatie Schiphol. Mm -hmm. uh, uh, en uh, uh, uh, nou, dan, dan volg je dat allemaal wat er gebeurt, om daar te trachten een vinger tussen te krijgen. Ja. Nou, dat lukt ons steeds weer en steeds weer komt, men met drogredenen. Eh, uh, nou ja, het, uh, je moet er zo lang zijn om allemaal geleerde voor zijn. Maar dan uh, wordt de frustratie juist extra groot, kan je me voorstellen? Sorry, ja. Ja. Nou ja, kijk, en eh, toevallig, omdat ik zelf geen lawaai meer onder vind. Vroeger zat ik bij wijze van spreken bij Stichting de Milieu met vergaderingen. En eh, ik werd helemaal gek van, en eh, sloeg ik met de vuist op tafel. Het kan me niet verschelen wat jullie doen, maar het moet ophouden, die klerenherrie. Eh? Nou, aan die baan, daar is het toen minder geworden door die polderbaan. Nou, dat begint nu weer opnieuw. En eh, daar wordt je gewoon dat manipulatieve, dat... dat eh, uh, nou ja, er wordt gewoon gemanipuleerd bij het leven. En de gewone uh, man in de straat, die worden allemaal ons in verhalen verteld. Dan staat er een verhaal, kwartier maken, alders, met een, met een heel, uh, ja, hoe die dit allemaal op gedaan En krijgt van Eurlings uh, een grote klap op de schouder. Maar in het hele verhaal staat niet dat de 26 platforms die ooit... Uh, met die Alders onderhandelen, we zijn er veertien van tafel gelopen. Uh, en dan spreekt Alders en de minister van een unaniem advies. Nee, dat, uh, de meesten weten dat inmiddels wel. Ja. Uh, maar zo, uh, kijk eens, en je kan erover oordelen, uh, economie versus, wij zijn helemaal geen vliegtuighaters. Uh, met vliegen kan je geweldige dingen doen. Ja. Uh, ons Concertgebouworkest dat kan zomaar naar Moskou en uh, noem maar op. Uh, maar de economie op... wint het uiteindelijk toch altijd? Maar nou ja, ze zullen dus links of rechts, of die lobby die is zo taai. Ja. En eh, als men dan dus bijvoorbeeld een van de partijen die daar het sterkste in is, dat is het CDA. Die zijn onvoor, voor, voor, voor groei met VVD, maar VVD die zegt het openlijk, Maar de CDA die zegt van ja, men mag er mag gegroeid worden, mits de milieuvoorwaarden het toelaten. Ja. Nou, het voelt hem al aankomen, ja. die laatste die wordt dus iedere keer wordt daar aan gerotzoid. Ja. Uh, en we hadden dus vroeger 500 handhavingspunten. Als dit door mocht gaan, en dat zover, is het nog lang niet. Want men uh, maakt brokken bij het leven. De, als de buitenvelderbaan die zou dus min 7% in 2020 moeten worden. De enige baan die terugloopt. Nou, we hadden vorig jaar 30% meer, Harry. Uh, meer vliegtuigen. En in de absolute zin 60% meer. Dus uh, ja, het is hier in Amsterdam uh, uh, drama. hoog water. Ja. En alles te komt. En, maar op gewoon feitelijke informatie. Uh, ja, er is een juriste die, die, die zich hier ongelooflijk druk maakt. Er is een ingenieur. Al die mensen die. die uh, maar gekregen. allemaal krijgen ze dus niks voor elkaar uiteindelijk. Sorry? Maar allemaal krijgen ze dus uiteindelijk niks voor elkaar. Nou, dat moet nu blijken. Maar u voelt, kijk eens, in, de, in het parlement is het ook zo 50-50. Met één stem uh, verdwenen er uh, tien moties onder tafel vorig jaar... Uh, ja, als dat zich keert, maar met de huidige regering, daar, uh, ja, die lijnt die, die, die, die, die, die gewoon door. Maar de brutaliteit dat dat kan, dat je gewoon in het parlement afspraken maakt. Mensen ja. toch moeten we toch weten waar ze aan toe zijn. Uiteraard. Huh? En ja. in bene in Engeland en hier zo met een conservatieve regering, die hebben verboden om uh, daar nog een extra baan aan te leggen. Dus het kan wel. Ja. En het ja. gaat ook steeds, maar het gaat dus zo verschrikkelijk langzaam. En hoe dat dan moet, men, men, wil, men heeft, als je dus op een congres komt, met allemaal methoden waar onze voorzitter was, onze gehele voorzitter van van de, de koepelorganisatie. Nou, er worden ronkende gesprekken gevoerd over... we gaan nog naar anderhalf miljoen vluchten. Mm -hmm. Nou, terwijl Alders ons zegt van... Uh, Gaat het nou, niet dat, gebeuren. Dat, dat, dat kan, hier kan ja. helemaal niet meer. Het moet naar een Ladystad. Huh? Nou, u, u heeft een tot... hoop dossierkennis, meneer Giezen, Dat is wel duidelijk. Oh, nee. Ik zeg, u, weet er een, u zit er duidelijk middenin. Dat is ja. uh, een hoop dossierkennis, noemde ik. Ik wens ja, u veel ja. sterkte in ieder geval en succes. Ja, en uh, ik hoor liever die nacht te halen bij u hoor. Ja, hè. <laughs> Daar kan ik me iets bij voorstellen. <laughs> ik ook, denk ik. Bedankt voor het bellen. Ja hoor. Ja. Dag hoor. We krijgen een uh, tweet van Pieter van der Star die schrijft: uh, aan boord van een schip, net voor het slapen gaan, een fijn monotoon motorgeronk. En ook net voor het slapen gaan, leuk gesprek. Nou kijk, dat is uh, mooi om te horen. Maar het zou leuker zijn, Pieter van der Star, als je dan even belt en ons dat uh, motorgeronk laat horen. Dat vinden we natuurlijk veel leuker. 0800 1121 is het telefoonnummer. En daarover kunt u bellen als u wilt uh, praten over geluidsoverlast, wat u heeft uh, ervaren en wat u eraan heeft gedaan, als dat is gelukt. En natuurlijk ook de mooie geluiden. Geluiden waar u een uh, goed gevoel bij krijgt. Het liefst als dat u ze kunt laten horen, die zijn natuurlijk ook welkom. Mm. Mm. Hilton Barcelona Elf uur in de avond Een zeer geslaagde zakenman Zit moeder alleen Hij heeft hier op een beurs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 De huizen van Zie ze lopen hier, die mannen, kleurloos tussen koud en warm. Met hun zwarte achtertassen, met hun ziel onder hun arm. In dit hotel regeert de leuk. Hier is de tederheid een troon. Hier is het huis van de heilige. Hilton Barcelona van Stef Bos. De kracht en macht van geluid. Dat bespreken wij vannacht in Casaluna. 0800 1121 is ons telefoonnummer. Als u wilt vertellen over geluidsoverlast. wat u heeft ervaren. of geluiden waar u juist heel erg blij en vrolijk. en gelukkig van wordt, dan kunt u ook bellen. Mailen kan naar casaluna.ncrv.nl. En als u wilt twitteren, gebruik dan. Uh, hashtag Casaluna, hekje Casaluna in uw bericht. Dan uh, kunnen we dat voorlezen. Michael Bader heeft ook uh, getwitterd. En over een fijn geluid. en een minder prettig geluid. Hij zegt een naar geluid is het piepen van mijn geleidehond bij de dierenarts. Het fijnste is het horen van zijn kwispelende staart tegen de muur. Ja, daar kan ik me veel bij voorstellen. Mooi. Het heeft die kleine, maar dus heel veel bepalende geluiden. Kees uit Weert, goedenacht. Goedenavond, mevrouw Vlag. Goedenavond, meneer Kees. Ja, ik ben Kees, Michel Kees uit Weert, midden Limburg. Ik ben uh, 78 jaar, Kijk, alreeds. Zo. ja. En vanaf mijn jeugd ben ik geobsedeerd geworden door uh, orgelinstrumenten. O, oh, waar komt dat vandaan? Nou, ik was dus uh, vroeger misdienaar ja. in de grote Trudokerk in Eindhoven. En daar staat een, een majestueus uh, verschurenorgel van de firma Heithuizen. Mm -hmm. En dat, uh, die orgelstukken die de organist speelde onder de mis, en ook, we gingen ook vroeger nog naar het lof... in, de, in, in het katholieke geloof. Nou, dat, uh, dat uh, maakte een grote indruk op mij. Ja. En dat is, heeft zich dus mijn hele leven voortgezet. Want wat vindt u er zo prachtig aan? Is het het kolossale, het, het, de akoestiek in zo'n ja, kerk... of het geluid echt van de, van de orgel zelf? Nou, het, het, het, het zeer diverse geluid van het orgel. De, de talloze registers de uh, twee of drie manualen en de, de variatie, de, de, de, de klankvariaties vooral ook. Kijk, een orgel kan een trompet nadoen, een, een, een silofoon nadoen, een, een, een, een, een, een Tuba nadoen, een cello nadoen. Zeer, zeer een zeer breed. Uh, de scala van geluid kan een orgel voorbrengen, ja. u weet dat ook. Ja. En dat is wat u zo prachtig vindt? Dat vind ik heel ja. erg mooi, ja. En nu, luistert u nu nog wel eens naar het geluid van kerkorgels? Jazeker. Ja? Ik heb een hele collectie van kerkorgels. U heeft hele cd's en zo? Ja, ja. Oh, wow, heel veel okay. cd's van. Ja. Van talrijke orgels. Ook van uh, het orgel in de, van de A kerk. dat is een snietgerorgel in Groningen... Het, het flentwap in de Grote Kerk in Breda. Dat is ook een prachtig instrument. Het Verschuren-orgel in de Sravaaskerk in Maastricht. Maar als, u dan een als ik een CD op zou zetten, zou u dan kunnen horen welk orgel het is? <laughs> ik. Ik denk het niet, mevrouw Vlag. Dat ook weer niet. En ik zal u zeggen waarom niet. Nou. Omdat er talloze orgels zijn. Ja, het is bijna niet herkennen. dat. Nee, nee, nee. Maar heeft u zelf dan een CD? Daar wil ik aan toevoegen dat elk orgel. Ja. Heeft zijn eigen tammer. Ja, toch? Nou, daarom vraag ik het eigenlijk. Van kun je dat herkennen dan? Ja, ja, ja. Op zich wel. Ja, maar de maker daarvan. Ja, de. Als ik het timbre hoor, zou het kunnen zijn dat ik de maker uh, kan, kan, kan herkennen, maar dat is niet makkelijk. Nee. Zo heb je dus ook krinkenbach orgels in de Elsas en, en, en, en, en, en Zilberman-orgels in de Elsas ook. En zo heb je talloze orgelmerken. Hè? Ja, het zegt mij helemaal niks, maar ik vind het wel heel leuk dat u er zoveel van weet. Maar ik, ja. kunnen we ook niet iets horen dan? Jij ja, ja, heeft er geen in, in huis stand, dat begrijp ik. Maar. Ja, ik, ik kan dus het, het uh, prachtige orgel in de. hiets is dat in de bovenkerk in Kampen, even laten horen. Ja, nou graag. Een stukje daarvan, en dat zal ik dus opzetten. Wat oh, heeft ik u op, heb... op een cd'tje? Dat heb ik op een cd'tje. Oké, okay, ja. nou, dan gaan we eens kijken of we dat mee kunnen beluisteren. Daar gaat hij dan. Ja. Even kijken. Ik heb het dus gereed gemaakt. Ik mm -hmm. ben benieuwd of we het kunnen horen. Volgens mij gaat hij aan nu, hè? Kunt u het horen? Ja, de, ja, daar komt het. Kunt u iets meer de telefoon bij de speaker houden? Kunt u het horen? Kunt u de telefoon iets meer bij de speaker houden? Wat zegt u? Kunt u de telefoon iets meer bij de speaker zetten? Ja. Dan kunnen we het iets beter horen. Ja. Kunt u het nu beter horen? Ja, het is, het is ietsjes beter, maar het klinkt nog wel ver weg. Ja, prachtig. Hoort u mij ook nog, meneer Kees? En die heeft nu natuurlijk de telefoon tegen de box aangeplakt. <laughs> het klinkt wel mooi, moet ik zeggen. Ik denk dat we rustig naar een heel concert van een uur kunnen luisteren. Volgens mij is hij nu mee aan het fluiten. Meneer Kees? Ik denk dat hij in trance is en zo aan het genieten is van de muziek. Wij gaan gewoon... Uh... We kunnen de heel zachtjes te onder laten staan. Dan ga ik ondertussen ga ik naar mevrouw van Altheusden, die ook heeft gebeld. Over andere geluiden. Dan horen we vanzelf wanneer meneer Kees, uh, wanneer de muziek klaar is. Mevrouw van goede nacht. Het is wel uh, mooi, dit, hè? Wat, wat prachtig. Jij ja, kan enorm genieten van uh, hele mooie muziek. Ja. Um, uh, maar misschien daarom juist heb ik ook echt veel moeite met de, uh, de andere uh, vormen van geluid. Uh, en dat wil ik dan wel graag de terreur van het geluid noemen. Hè? Dat, uh, soms, of heel vaak eigenlijk, wordt het je zo opgedrongen. Je hebt geen keus. En waar uh, doet u dan op? Wat voor geluid? Nou, dan doe ik bijvoorbeeld op de openbare ruimte. Ik loop in Fianen bijvoorbeeld. En daar uh, schalt er vanuit luidsprekers uh, uh, in de hoofdstraat muziek. Uh, ik denk, joh, kan dat? Uh, dat is mij nooit gevraagd. Ik loop in de straat en ik wil helemaal geen muziek. <laughs> en uh, in, als ik winkels binnen loop... Uh, het maakt soms helemaal niet uit of je nou een bijenkorf... of uh, wat voor uh, hippe andere uh, winkel je loopt. Uh, je wordt onthaald met soms... Ongelofelijk harde muziek. Ja, en nou zeker in kledingzaken heb je het veel, hè? Ja, enorm. Ja. ja. En, uh, en uh, ja, ik, ik vind dat zo ongelooflijk opdringerig. Uh, en ook vooral omdat het in openbare, of ja, openbare ruimtes, dat noem ik dan de straat, winkels, daar kan ik nog uh, uitvluchten en naar een andere winkel ja. gaan, maar in een, een hoofdstraat waar ik boodschappen moet doen, niet. In ja. Gouda was het ook, ik weet niet of het nog zo is. Uh, ja, daar, dat, dat, uh, dat vind ik meer dan macht en kracht, uh, maar dan in een, een, zeg maar in een negatieve ja, het is gewoon terreur, zegt u. Wat zegt u? U zegt het is gewoon terreur. Ik, ik noem dat ja. terreur. Het, het, het, Heeft u eigenlijk echt... wel eens wat, wat uh, ergens naar een instantie toe gegaan om dat uh, te zeggen? Van uh, waarom moet dit? Oh, ik ben diverse keren uh, naar bijvoorbeeld als hij in een restaurant komt, hè, want daar hebben ze ook een handje van. En uh, naar uh, degene gegaan waarvan ik dacht dat hij er wat over te vertellen had. En uh, gevraagd, uh, kan de, de muziek wat zachter? Nou, dat werd uh, eigenlijk bijna nooit begrepen. Hè? Want men gaat ervan uit dat wij het met z'n allen zo leuk vinden. Ja. Maar eigenlijk is het nooit gevraagd. Het wordt nooit aan mij gevraagd als ik een restaurant binnenkom of een winkel. Wilt u deze muziek? Ook niet in een supermarkt. Hè? En uh, uh, ja, daar ben ik toch wel geneigd om dat toch enige terreur te noemen... van ja, een groep die het, die het mij opdringt. En uh, er is ooit een stichting geweest, de Stichting BAM... Ik weet niet of die nog bestaat, en ja, die teweer te eh, liep tegen dit soort eh, overlast. Maar eh, ja, het, het, het, jammer vind ik dat. Ja. En ook heel hinderlijk, want we krijgen al zoveel aan geluid. Hè, van ja, wat die meneer het net over had, over vliegtuigen, autoverkeer enzovoort. En dan wordt je daar ook nog eens een keer mee geconfronteerd. Ja. En, mij wordt ook nooit gevraagd, en aan u misschien ook niet vind je dit wel leuke muziek? Nee. nee. <laughs> He, het wordt je opgedrongen. En um, ja, er wordt ook wel eens gezegd dat de verkoopcijfers daarmee omhoog gaan. Ja, dat Ik mensen weet... langer in winkels blijven. Schijnt. Ja, ja, ik niet hoor. Nee, uh, <laughs> nee als ik <laughs> zo hoor, u weet niet hoe <laughs> snel u we weg moet komen. Ik, ik, ik, ja, ik ja. En, en dan ook vaak het volume. Ja, ik, ja je kan nog twisten over de, het soort ja. van muziek. Of je daar wel of niet van Is houdt. Dat, dat, dat wordt je niet gevraagd, maar oké. Okay. Maar dan ook nog het volume. Hè? Dus de, de, de, de, de, zeg maar het luiden eraan. Ja, ik word er altijd uh, wat nerveus van. Ja. En uh, het, het, het, ik, ik, ga, ik heb niet de neiging om dan meer te gaan kopen. Nee. Gek is dat ik het van heel veel mensen hoor. Dat ze toch. het juist irritant vinden. Dat ze het enorm ja. irritant vinden. Ja. Maar dat het toch, ja, het wordt je enorm opgedrongen. Ja. En hoe zit het met, als u thuis bent, zoekt u dan, heel, is uw huiselijke omgeving, heeft u wel de rust? Of? Dan heb ik de rust, maar die kan ik zelf creëren. Daar ja, maar ook zien. niet van burenlast en zo. Uh, ja, goed, weet je, ik, ik, ik hoor natuurlijk... Je, je woont in een wijk en dan hoor je uh, buren. Ja, ja oké. Okay. En dat, daar kunnen de buren soms ook niks aan doen. Want dat heeft dan toch ook weer een beetje te maken met de bouw van de huizen. Ja. Hè, die, maar oké, okay, dat is dan iets waar je... Uh, uh, uh, dan kan je daar nog iets aan doen. Dan zet je een radio aan, niet te hard. Mm -hmm. Maar dan kan je dat nog enigszins... Uh, uh, dan kan je daar nog voor kiezen. Ja. Maar in, in, in een straat of in een winkel waar je toch boodschap moet doen, heb je geen keus. En, en, en hoe, hoe zit echt... het uh, in de horeca, wat u betreft? In, bijvoorbeeld in restaurants. U? Wat zegt u? In, in, uh, in een restaurant, bijvoorbeeld. Heeft u daar ook dat het u stoort? Of heeft u daar Ja, mee... enorm. Ja. Enorm. Want, ik, ik, want ik, ik wil gewoon lekker rustig eten. Ik, wil, ik kom daar niet voor de muziek. Ik kom voor het eten. Goed eten ja. En het is zo... Het is. Vaak zo opdringerig en zo hard en, en ja, er zijn zelfs restaurants waar ik moeite moet doen om, om, om, om mijn uh, partner te, ja. te kunnen verstaan ja. of degene waarmee je eet. Dat is, uh, het wordt zo normaal gevonden. Ja. Ja, ik was gisteren toevallig in een, uh, in een café in Utrecht waar ze helemaal geen muziek draaien. Dat is een oud kerkgebouw. En ja. daar uh, als je daar dus binnenkomt, dan hoor je echt alleen maar het geroezemoes van mensen. Dat is echt, dat, dat is ja fascinerend. Ja, dat is mooi. Ja, ja heerlijk. Ja. En en ik, ik heb het idee dat niemand uh, hier om vraagt eigenlijk nee. om muziek. Maar dat het je dus, dat noem ik dus, het wordt je opgedrongen, dat noem ik eigenlijk toch een vorm van ja. terreur. Geluidsterreur. Want als je het, het geluid uh, niet aan hebt, wat u wat u ook zegt, dan zal niemand zeggen, joh. Ik wil, ik wil geluid. Nee, ik mis het. Nee. He, ik, of ik mis nee. het. Dat, dat, dat is het eigenarige eraan. Hè? Het is een soort gewoonte geworden. Ik ben ooit eens in een restaurant geweest. Dan kwamen wij als eerste binnen. Uh, dat was in Gouda. En uh, daar stond uh, de muziek... Keihard aan. Het was, helemaal, het was best een goed restaurant verder. Keihard. En ik vraag of die muziek wat ha zachter mocht. Hè, zachter. Ja. En, um, en toen werd er gezegd, ja, maar de mensen willen het. En toen dacht ik, toen zei ik, nou de mensen, ja. er zitten hier helemaal nog geen mensen. Wij willen het dus niet. Dus zo'n gewoonte was het, ja. is het eigenlijk. Hè, dat, uh, ja, ik, ik, alsof mensen het alleen maar gezellig vinden met hele harde muziek. Ja, dan, dan moet je naar een disco gaan of zo. Hoef je en, niet te praten met elkaar. Misschien dat dat er ook nog achter zit. Dat hoef je niet te praten met elkaar. Nee, dan, ik, ja, oké. Okay. Ja. Maar in een restaurant, je gaat toch naar een restaurant om te eten. Ja, en Nee, mogen lijkt mij elkaar ook. Praten, hè, <laughs> ja, toch? zeker. Ja, dus dat, dat is, ik, ik zou ongelooflijk graag willen als daar eens wat meer rekening mee gehouden ja. wordt. Dat, Goed uh, dat u gebeld heeft en uh, het punt heeft kunnen maken. Dank u wel. Ja, ik, dank u wel voor het aanhoren. Hoor. En een goede rustige uh, nacht toegewend. Uh, dag, dag, dag mevrouw Van Aalteuse. Gaan we nog even terug naar meneer Kees. Met de kerkorgels, meneer Kees. Dag mevrouw Vlaag. Het was prachtig. Ik ben er nog. Vond u het mooi? Ja, we zijn op een gegeven moment even ook naar een andere mevrouw gegaan. Ja. Maar het, ja, we hebben ervan, en mevrouw Van Ze vond het ook mooi, de beller die na, naar u kwam. Maar we hebben ervan genoten hoor. Ja, nou, dat was ook de bedoeling. Leuk. Ja. En gaat u nu nog verder luisteren naar de muziek of gaat u nu zo slapen? Ik ga nog heel even luisteren en dan ga ik naar bed toe. Oké, okay. dan wens ja. ik u een hele goede nacht. En hartstikke bedankt voor het bellen. Ja, graag gedaan hoor. Dag hoor. Dag, mevrouw Plag. 0800-1121 is ons telefoonnummer. We hebben het over geluidsoverlast, geluidsterreur is het al genoemd. Maar er zijn ook mensen die bellen met geluid waar ze heel blij van worden. De kerkorgels van meneer Keesnet. Vincent van Haren, benieuwd waar hij over belt. Goedenacht. Goedenavond, mevrouw Plag. Hallo. Eh... Uh... Ja, uw, uw gast van vanavond ja, het begon met een heel uh, ja, een ernstige incident van een steekpartij. Ja, ja. En uh, uw gast heeft daar vanavond eigenlijk weinig over kunnen vertellen. Kijk, een van de meest uh, voorkomende problemen van de mensen zijn... Uh, dat, dat is die geluidoverlast. Mm -hmm. Maar dat vindt... In de oude stedenplaats, maar ook in de Phoenix gebieden. En het punt waar uw gast het over had van zo'n steekpartij... dat is natuurlijk een heel dramatisch iets. Ja. Die gaat veel verder. Laat ik zeggen, ik ben geboren en getogen in een Amsterdamse wijk. Ja. In de pijp. En vlakbij de Albert Kuip. Mm -hmm. En vroeger werden daar de stallen opgebouwd... Uh, ...s morgens om een uur of half zes, vijf uur, half zes. En dat was normaal, dat hoorde bij die buurt. Op een steenworp afstand had je een melkfabriek. Daar kwamen de uh, vrachtwagens uh, die, die, die die flessen melk in die stalen kratten halen. Dat was een herrie op zich. Ja. Dat is geen geluidhinder voor de mensen mijn moeder woonde in de Jan Steenstraat en die zei van een uh, zagerij, want eh, er waren veel zagerijen in die buurt. En ik vond het een heerlijk geluid. Ja. Maar dat is volgens mij wel veranderd, want ik had op internet wel een paar filmpjes maar gezien dat, van mensen waar de Albert Heijn wordt bijgevuld. Dat is inderdaad veranderd. Ja. Er is een andere bevolking gekomen ja. in die buurt en die zeggen op een gegeven moment wij hebben last van die marktkooplui die s morgens hun stal opzetten. Uh, maar dat is niet dus, alleen daar hoor, meneer, meneer Van Haren. Maar dat mogen pas om 7, vanaf zeven 7 uur gebeuren. En dat soort dingen... Kijk, het gaat om het geluid gewoon van bedrijvigheid. Dat is niet storend. Wat storend is, is... En ja, dat vindt u niet storend? Bedrag. Want dezelfde mensen die nu de import amsterdammers nou, noem ik het maar eventjes, die met hun pillen en hun cocaïne vervolgens dure appartementjes kopen... en s'nachts keihard de, de muziek aanzetten... dat stoort de Amsterdammers. Ja. Het nou, zijn ook gewoon mensen hoor, die, die dat moment, doen, meneer Van Haren. Ik stap... Nee, daar stap ik op een gegeven moment... zo'n gozer, bij wijze van voor de binnen. Ik zeg, en nou is het afgelopen en nu ga je je nest in. En anders kinkel ik je uit het raam. Ja, dat is nou net niet de bedoeling inderdaad, dat het daartoe gaat leiden. Nee, maar zo spreken de Amsterdammers elkaar vroeger aan. Mm -hmm. En het is nu de import-Amsterdammers die bepalen hoe het in Amsterdam gebeurt. En dat is de verkeerde gang van zaak. Ja, Maar ik denk dat dat in iets te uh, zwart-wit beeld is, want volgens mij nee. gebeurt het... Ja, wel. Nee. <coughs> nou, ik mag toch ook zeggen wat ik ervan vind. Het, het mag... is niet alleen maar dat het import-Amsterdammers zijn, want in heel Nederland heb je dit verschijnsel... Je hebt de import boeren, noem ik het maar. Ja. De mensen die gaan op het platteland wonen. En die zeggen tegen die boer van, hé, hey, jij, jij moet niet gieren, want je stinkt. En dan gaan ze vervolgens uh, procederen tegen die boer. En die boeren, die boeren. En dan komt daar een soortje import en die zegt, stoppen. Het stinkt. Dan moet je daar niet gaan wonen. Ja. Zo simpel is dat. Okay. Maar asociaal bedrag, gedrag is gewoon wanneer je dus, laat ik zeggen, elkaar vakant maakt. Weet je wel. Hè? Wat, wat dus even u, meneer Stallen of Stallen. Nou, het is een documentaire. Daar heeft meneer Stallen niks mee te maken. Maar naar aanleiding daarvan hebben we hem uitgenodigd om over geluid te praten. Voor alle duidelijkheid. Maar dat is iets heel anders. Maar... Mensen moeten gewoon actie... ...accepteren dat als je moet werken, je moet eten... ...dat levert uh, een bepaalde uh, geluidhinder op. Ja. Maar dat hoeft niet storend nee. Nee, te Nee, dat zijn. punt heeft u nu maar duidelijk gemaakt. Het sociaal gedrag, dat is storend. Ja. Wat de gemeente Amsterdam nu wil. He? Die zeggen dus, we laten de horeca vrij. De, de, de openingstijden moeten... ...oh, dat moet allemaal ruimer enzovoort want dat is goed voor de toeristen, en, en, enzovoort, enzovoort. Maar er zijn ook nog Amsterdammers die s morgens gewoon om zes uur opstaan... Ja. om te moeten gaan werken. Oké, okay. het is en duidelijk, als meneer Van Haren... Amsterdam van ik ga nou, nog even naar een andere, andere beller toe. Als u daar nu last van heeft, ja. dan moet u maar gaan klagen bij de ondernemer. Dus bij de horeca-ondernemer. Nou, u snapt wel, daar komt natuurlijk geen ene move in. Nee. Ik wens u er veel succes mee, want ik wil ook nog even naar andere bellers toe. Maar bedankt voor uw telefoontje in ieder geval. Dag hoor. Mevrouw Sofie hangt aan de telefoon. Hallo, Goeienacht. Hoor, ik Hallo, ik woon in Groningen. Kijk. En ik ben een paar jaar geleden uh, naar Groningen verhuisd. Ja. En ik woon dus midden in de stad, in het centrum. 24 uur uh, gaat het hele horeca gebeuren hier door. Mm -hmm. Maar goed, uh, daarvoor woon je in de stad. Dan moet je maar uh, op, op een dorp gaan wonen. Uh, maar dat is niet waar ik over wil. Bel, maar ik wou even inhaken op wat de voorganger uh, vertelde. Uh, ik heb uh, twee verhalen over geluiden. Het ene is een beetje beangstigend, was het voor mij. En het andere was overweldigend. Wat wilt u horen? Uh, de eerste. Goed. Ik woon dus uh, Hartje, stad Groningen. En uh, ik heb uh, voor een, uh, een tik dat ik zo graag motoren zie rijden en horen. Ja. En uh, Harry Davidson uh, geluid ben ik een beetje gevoelig voor. Dat herken ik dan ook meteen, verbeeld ik me tenminste. En op de nacht word ik wakker, echt midden in de nacht, een uur of drie of zo. En uh, uh, daar komen als het ware twee uh, Harley-Davidson uh, motoren op mijn raam af. Dat kan natuurlijk niet, want ik woon één hoog. Maar, maar ik schrok van het geluid. En er was ook heel veel licht in mijn kamer. En uh, dat kwam heel dichtbij... Dat, waren, uh, dat was, uh, neem ik aan, een helikopter. Dat kan ook niet anders natuurlijk. Ja. Dus één of twee dagen later ben ik naar het politiebureau gelopen. En uh, ik heb gevraagd, wat is dat geweest en wat raar en, en, en hoe kan dat? Nou, dan moest ik dus uh, naar Vinkhuizen, naar een de, naar de, uh, wijk, uh, naar een ander politiebureau. Ik zeg, nou bekijk het maar, maar ik vind het toch wel een beetje vreemd. En nu is het dus uh, uh, in deze dagen bekend geworden in het nieuws... Dat, uh, dat je kunt volgen via internet of zo... wanneer een helikopter ergens vliegt. Hè? Wanneer dat uh, uh, zo uh, noodzakelijk is. Dat je dat kunt volgen wanneer dat plaatsvindt. Maar goed, dat was in die tijd niet zo. Een jaar ja. geleden of zo. Zou dat, zou dat prettig zijn? Dat je dan... Uh, dat je... Nou ja, dat weet ik niet, maar ik, ik, ik heb het later en voor die tijd niet en na die tijd ook nooit meer gehoord. Waarschijnlijk heeft iemand mij verteld: is, zijn ze op zoek geweest naar een boef of zo. Oh, oké. Okay. Maar ja. uh, dat het zo hard is dat uh, en zo dichtbij naar je gevoel, althans. En dat het licht zo je kamer inschijnt. Ja. Dat, dat vond ik ja, dat ja, wel, toch? een beetje eng ja. eigenlijk. Ja. Maar goed, ik werd niet gezocht in ieder geval. <laughs> Gelukkig niet. <laughs> Heet, kunt u nee, nog kort het andere verhaal uit. vertellen? Het andere is... Uh, ik was uh, een jaar of vijf, zes geleden in Istanbul. Ja. En uh, ik heb dus een... een uh, ik kom uit een christelijke cultuur. En daar maakte ik dus mee in het hotel waarbij overnachten als groep. Uh, een een, een overwelmend uh, gevoel... Uh, geluid van uh, oproep tot gebed van Minaretten. Ja, ja, dat klopt. Zoveel? Ja. Nou, ik, daar werd ik ook wakker van. Dat hoor je echt door de hele stad echo, hè? Dacht, oh, wat is dit mooi. Oh, u vond het mooi, ja, dat... Ik vond het geweldig. Ik weet niet of u vorige uur heeft geluisterd, maar de, de, toen hadden we het ook even over de kerkklokken, die uh, vroeger ook als een teken van uh, ja, voor het macht en aanwezigheid ja. dat men geluid maakt. Dus ook ja. om te laten horen: kijk, hier zijn wij. En dat is volgens mij, is dat die minaretten, het oproep tot gebed, is ook wel een heel typisch voorbeeld daarvan. Ja, maar de kerkklok is natuurlijk een beetje meer ge, ge, gebaseerd op één. Een... Op één toren. Hè? Ja, ja, maar dat, dat was vroeger ook de aanwezigheid van de kerk in de gemeente ja. en de oproep. Ja. Hè, om, dus, dus ja, de aanwezigheid en het bewustzijn van mensen dat de kerk belangrijk was. En dat is hier natuurlijk in Istanbul is dat nog steeds. Maar zoveel ja. uh, minaretten zijn daar. Ik heb me uh, uh, laten vertellen dat het dan ging om zeker duizend minaretten... Zo, echt zoveel? Dat wist ik ook niet. Want uh, Istanbul is toch ook een miljoenenstad, hè? Ja, he? ja, dat is ontzettend groot. En, uh, en uh, onlangs was ik weer eens in Istanbul op, uh, op reis naar Azerbeidzjan en Georgië. En dan uh, hoopte ik dat weer te horen. En dan hoorde ik helemaal niks. Oh, dus dat hangt dan misschien ik, toch ook een beetje met de stad al. samen? Dus ik heb aan de reisleider gevraagd, hoe kan dat nou? Ja, dan ben, dan ben je aan de andere kant van de stad. Ah, oh, oké. Okay. En dat heeft ook nog een beetje met een hoger en lager niveau van, van bouw, uh, van, van uh, oppervlakte te maken. En daar had ik me nou zo op verheugd en dan was dat helemaal niet te horen. Het ja, het nee. Maar niet zoveel zoals toen het geval was. Nee. Maar u koestert in ieder geval de herinnering nog aan Istanbul. Dat is Kom mooi was. Nou, in bedankt voor het bellen. Wat dat betreft. Leuk, mevrouw Sofius. Dank u wel. Dag. Een goede nacht nog. Ja, u ook. Dag. Nog even twee mailtjes voorlezen. Iemand die schrijft geluidsoverlast kan ook vanuit het lichaam komen. Ik heb al jaren last van... Tinnitus, dat zijn van die oorsuizen. Ik weet dat we daar een keer in Casaluna over hebben gemaakt. Dus als u op onze site van Casaluna zou kijken in het archief... dan kunt u waarschijnlijk die uitzending nog terugvinden. En dat was, uh, leidde ook tot veel reacties. Een zeer informatieve uitzending daarover. En uh, verder heeft nog iemand jarenlang bij het, terreur, bij het uh, rangeerterrein uh, gewoond. Ja, dan uh, kan ik me voorstellen dat je ook wel wat hoort. Maar op een gegeven moment zegt hij, ja, hoor je het eigenlijk niet meer. Dat is ook de, de gewending waar we het eerder over hadden. Fijn dat u massaal heeft gegeven reageert. Ik wens u een hele fijne nacht verder. Zometeen de WNL hier met nog steeds wakker. En uh, mocht u nog wakker blijven. Luister en geniet van de geluiden om u heen en de geluiden van de radio. Als ze tenminste geen overlast geven. Dag. Ik. ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Dat is jij. NCRV.